Oké, okay. uh, we gaan uh, mm. weer bijna klaar zijn. En, uh, God wordt alsmaar strenger en strenger overal om ons heen. En we dachten, is elke, het. elke keer denk je van nou, nu hebben we het gehad. Maar alleen uh, meneer Biden, die is tot nu toe enige die nog een beetje eerlijk is. En die zegt van, uh, the darkest days are ahead of us. Ja, ja, ja. Dat zo'n een 100 dagen masker. En, uh, en Trump die heeft dus nu zeg maar, het, het steunpakket uh, weer afgewezen. Ja. Heel bijzonder. Ja, omdat hij natuurlijk nu. Maar hij heeft dus. Uh, dat is het mooie. Hij is tijdens die maandenlange uh, onderhandelingen. Is hij totaal buiten beeld gebleven. Heeft er niks aan bijgedragen ja. of zo. De, en ze hebben daar nee. maanden over gevochten en gestrengeld. En, weet ik het allemaal, en dan nou hebben ze een deal... en dan komt hij ineens als een koekoek uit de klok. En van, uh, goh... Maar, ja. maar er ja. staan ook al inderdaad dingen in... want dat is in Amerika gebruikelijk. Dat, uh, stel dat jij in dat parlement zit en je moet voor zo'n wet stemmen... en dan zeg je ja, maar dan wil ik er wel ook een uh, miljoen bij hebben... voor de, voor de frituren in uh, mijn staat, want die hebben het moeilijk. Dus er wordt allerlei spek aangeplakt... En, ja. moment, en dat is gewoon ja. het gedoe. En als ik die miljoen erin mag zetten, dan stem ik wel. Nou, en, zo, en zo kom je dan aan een wetsvoorstel van zes, zeven of achthonderd pagina's. En dat zijn misschien drie, vier pagina's over de wet zelf. En de rest, dat is allemaal aanhangs. Dat is allemaal bijvangst, ja. Ja, de ene die ja, ja dat is hun de... systeem. Ja, dat is zo gegroeid daar. Hè. Dus uh, money, money rules the day enzovoort... Uh. Maar daar hebben we het vorige keer. Nee, zeg maar. Ik ben blij dat wij niet zo'n ja. nee, ja. zeg maar. nee, zo zo zo systeem hebben van een, van een presidentiële uh, uh, democratie met, twee, met een twee partijstelsel dus wat zij hebben. Dat, dat is. Ik geloof daar ook niet in. Het is ook het, het, geen succesvol gebeuren. En je ziet daar dat het dusdanig polariserend werkt, dat je dat het ondenkbaar is. Uh, om als democraat op een, um, op een republikeins voorstel te stemmen, lijkt het wel. Dus er is een ijzeren uh, fractiediscipline. Nee, dat is ook niet goed, want dan denken mensen gewoon niet zelf na. Nee, nou ja, het is nu dus inderdaad is gewoon, ook wel uh... he heel hard gepolariseerd. Want vroeger had je nog wel uh, Across the aisle noemden ze dat dan. Hè? Want ze hebben nu die stimulus, ja. dat is ook ja. wel door, uh, door allebei, zeg maar... Uh, ze zoeken dan compromissen, dus uiteindelijk zijn ze daar dan toch uitgeraakt. Maar het is wel... Maar nu las ik vandaag in de was New York Times of Washington Post... een uh, stuk van de, de kans is nu heel groot dat de Republikeinse partij gaat scheuren. En, en wel in, de, in die ene ja. helft die met die Texas-toestand meegestemd heeft... en die absoluut religieus Trump volgen. En de andere helft die toch een beetje nog normaal verstand heeft... En die zeggen van uh, ja. ja, republikeins en conservatief dat is goed, maar wij, wij zijn geen uh, Trump uh, aficionados zeg maar. Ja. En dat zou een ja, heel welkom in de, ja. ja, dat zou heel welkom zijn, want dan houdt dat in dat die republikeinen nooit meer een meerderheid kunnen krijgen, want ja, dan heb je toch drie partijen. En de conservatieven ja, die kunnen misschien niet uh, uit nou elkaar. ja. Dus, dus ja, die dat zou misschien niet verkeerd die, zijn. Die, die columnist zei van, dat is mijn Christmas wish. <laughs> dat, is de, <laughs> dat is de verstandigen. Hoe nou je ja, het De principiële... Hoe je het ook weer ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Nee, inderdaad. Dat is, als dat uit elkaar zo valt, dat zou prima zijn. Want het is dus nu inderdaad zo... dat heel veel republikeinen met Trump meestemmen... omdat ze bang voor hem zijn... Ja, ja. Want uh, ja, als je nou tegen hem bent, over vier jaar zit hij er misschien weer. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat de republikeinen gedecimeerd worden op deze manier. De zinnigen inderdaad en de Trump-volgers. En de, en de, Trump de religieuzen, die hebben allemaal hun eigen afwegingen. Dus die, die republikeinse partij die zal nooit meer worden wat het was, denk ik. Nee, dat denk ik ook. En goed ook. En je hebt natuurlijk die tussentijdse verkiezingen. Dat is over twee jaar weer. En, ja. en nu, nu zijn er een aantal ja. bang maar ja, wat hij nu heeft geflikt met onder andere in Georgia en zo... dat waren eigenlijk hele trouwe Trump-aanhangers. Ja. Die, die, maar nu met ja. die verkiezingen. Dus als je maar even niet meedoet met hem... dan ben je meteen afval en wegwezen en oprotten. Ja, de vijand. Dus, ja. dus daar gaat nu wel zoiets door de partij heen van... nou, wacht even, ik kan wel van die man houden... maar ik hoef maar één verkeerd woord te zeggen en hij uh, naait me. Dus uh, er zijn er uh, toch uh, een hoop die op hun achterhoofd aan het krabben zijn van... Nou, moeten, nou, ja, zeker. Eh, dus, ja, het is nog geen gedaane kijk, kijk maar zaak. Naar, nee, kijk maar naar Pompeo nu. Nou, dat was echt een, een enorme volger. Maar ja, die, die, is, die, is, die, heeft nu ook, die is nu ook tot realisme gekomen. Hmm. En die wordt ook gelijk door, door Trump gelijk aangepakt. Eigenlijk iedereen. Ja, Mitch die McConnell. Die bar natuurlijk. Die de... ja. Ja. <laughs> ja. Mitch McConnell. <tie> <tie> Maar ja, je, je merkt ook van die twee partijen. Want in Engeland heb je dat ook een beetje, toch? De, de, de conservatieven ja, en, en de, de Labour. En de Tories, ja. Yeah. Dus, uh, en, en daar ja. is Boris nu uh, geweldig aan het falen. Want het blijkt ook dat het ook weer iemand was die alleen maar beroemd wou worden. Maar die is volledig niet capabel om, om dat land te leiden. Dat is onwaarschijnlijk. want hij nee. die, die, die, die, nee. die stumbelt en bumbelt. en je bakt er echt ja, helemaal niks de, de, van. De, Nee, maar het is wel wat wel grappig is, wat wel fijn is nu. Ik zou het wel fijn vinden als het gebeurt. Iedereen houdt de adem in. Net kwam het nieuws eraan dat er mogelijk toch misschien een, een akkoord gaat komen. En dat zou in de komende uren moeten gebeuren. Oké. Okay. Ik weet niet of je dat nog hebt meegekregen. Nee. Dan moet je maar eventjes je nieuwsding dingen een beetje aanzetten. Mocht dat tijdens de uitzending zijn, dan is dat de moeite waard, zal ik maar zeggen. Nou, ik zal dus de... ze, ze durven nog niks te zeggen, maar iedereen houdt nu de adem in. Dus dat, dat is iets. Maar, maar inderdaad dat, dat Engeland, ja, die dachten van... Nou ja, wij, wij, wij staan op onze eigen benen. We gaan het met Amerika regelen. Europa hebben we niet zo hard nodig. Totdat inderdaad de voormalige... Tot, totdat bleek dat George Biden met zijn eerste roots... <lacht> uh, <lacht> Engeland dat helemaal niet ziet zitten en zeker geen voordelen wil geven. Dus, dus ja, die hebben enorm in hun voet geschoten. Kijk, hè, dat wordt steeds duidelijker eigenlijk. En dan nu nog, inderdaad, de, de, de, de, dat nie, de, de twee nieuwe mutaties. Ja, kijk, hè, ja, dat is een ramp voor het land. Dat gaat ze heel veel kosten, gewoon. Ja, zeker. En dus ja, er was, en... was die film op Netflix van, uh, met Benedict Cumberbatch. Ja, en dat was ja die had ik al op... gezien. Ja. Dat ja. Is... Nou ja, dat, dat zegt toch alles waar die mensen mee bezig waren. Ja. En dan ook wat typisch was van Nigel Farage. Die was zo'n grote voorstander ja. daarvan. En de dag nadat ja. het gebeurd was, nam die ontslag. Ik stap uit de politiek. Ik ja. heb gedaan wat ik wil. Ja. En, en de volgende ja. ochtend zat hij op tv... Met die, dat die kreet op die bus van... we sturen 350 miljoen per week naar Europa. Ja, dat was eigenlijk... Dat, dat er helemaal niks niet. van klopte. Nee, ja. nee dat klopt helemaal niet. En dan inderdaad die Dominic Cummings, de, de Darth Vader van, van Engeland zal ik maar zeggen, de, de kwade kracht. Ja. Het ziet er naar uit, die is, hij is dus nu eindelijk door Boris Johnson weggestuurd, maar het ziet er naar uit dat dat, dat de, de, de kwade genius is in alles. Ja, ja. En dat geloof ik ook direct, het is ook een hele rare man. Ja, ja, en zo heeft Trump zijn Stephen Miller. Hè? En die, die lijken trouwens ook ja. op elkaar. Dat is die kale mannetje, dat blijft een beetje uit het nieuws... maar dat is die al die enge ideeën in print van de Muslim Travel ja. bans en de Immigration Debt en zo, ja. en zo. Dus hou ze in de gaten, lieve ja. mensen. Ja. Uh, wat je ook ja. in de gaten moet houden, is dat het nu intussen geworden is... Uh, de woensdag 23 september... Nee, deze december zeg ik, uh, 2020. En uh, ja, ik denk, ik denk dat we maar aanstonds gaan beginnen aan aflevering 55 van onze Praattafel Podcast. Wat denk je ervan, zullen we maar? Dat lijkt me een prima idee. Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praattafel Podcast. Wow! Gebracht door Rossi, Osir en Mario Reghet. Zeker weten, en ik ben Istvan Lelossi, ik zit in Bergen, Antwerpen, en ik zeg u allen een fijn welkom bij deze 55 e aflevering. Hallo. En hier uit Rotterdam ben ik. Ik ben er ook helemaal klaar voor. De 55ste aflevering. Voor mij al de. Even kijken, de 21ste keer dat ik dit doe. En ik zou zeggen, laten we beginnen. Ja, dat is een soort of coming of age. 21. En dan ben je echt een volwassen uh, ja. podcaster, man. Nee. <laughs> Ja, op mijn oude dag, hè? Ja, even Sorry, snel uh, overlopen wat we gaan doen deze week. Uh, en natuurlijk, uh, meneer Ozier excuseert zich weer. Dat zal toch wel eind januari op zijn vroegst worden dat hij er weer bij kan zijn. Ik ga niet in details, maar uh, ons, ons medeleven is met hem... en ik wens hem alle sterkte van de wereld toe. Bij zijn ongoing herstel, zeg maar... Uh, techniek van de week wordt de convocale laserscanning microscopie. Dat is ook weer iets wat Mario, die heeft zo'n ding thuis staan, denk ik. Uh, en dan, uh, nou nee, maar die zou ik wel heel graag willen hebben. Ja, ja, maar dan moet je ook een nucleaire bordjes op je deur hangen. en Explosiegevaar en weet ik het allemaal. Nou, dat valt wel mee, maar je moet wel, een, je moet wel een centje meenemen. En ik denk dat je daar zomaar een Maserati voor zou kunnen kopen. Oké. Okay. Uh, dus, uh. uh, dat is een goedkoop Italiaans je iets duurder dan een Fiatje. Uh, de vergeten ja. wetenschapper halen we weer uh, voor het licht. Dat is Lise Meitner, daar gaan we ook alles over horen. En houden duiven meer van Picasso of Monet? Nou ja, ze kunnen ze wel uit elkaar houden. Dat gaan we horen bij de Ik Nobel van de Week. In de ongrijpbare mens, itifallofobie. Ja. Dat heeft iets ja, met, die uh, die met vallen te maken. Nee, dat heeft te maken met de vallers. Oei, oei. Dit is een aflevering oei, oei. voor mensen boven de 16 in elk geval. Uh, in ja. het organisme van de week iets waar uh, Trump waarschijnlijk wel gek op is. De bombardeerkever. Die kan je naar Libië sturen of zo. Of uh, naar Irak. En dan uh, die bombardeert de boel. Daar gaan we ook alles over. Ja, hoor. nou je kan, je kan zeg maar. Als je, we mogen geen vuurwerk meer afsteken. Maar als je dus een aquarium zou hebben met een hele hoop bombardeerkevers. Kom je een heel wend. <lacht> ja. ja. Ja. Ah ja, zo, zo werkt dat dus. Ik begrijp het al. Hé. Hey. <lacht> Uh, nou, we duiken er meteen in. En dat wil zeggen het. Wetenschapsnieuws: de laatste inzichten. We zijn weer eens een beetje aan het bladeren geweest. Wat uh, interessante weetjes opgeduikeld over het, uh, via de interwebs. En uh, eentje heb ik er gehaald uit, uh, we hebben het een paar weken geleden. Uh, of ja, dat was twee weken geleden gehad over de Platypus, dat is het vogelbekdier. Dat is een redelijk vreemd wezen tussen alle andere wezens op deze planeet. Uh, maar het wordt nog steeds gekker, want uh, nu in de New York Times uh, stond een artikel over... Uh, ja, ze hebben nu ontdekt bij toeval uh, dat die beesten licht geven. Want wat waren ze aan het doen? Uh, ze waren s'nachts in een museum uh, wat dingen aan het checken met een ultraviolet lamp... En toen ze dan op het uh, op een platypus of een vogelbekdier schenen, bleek dat die inderdaad uh, luminescent was. <laughs> En, nou, fluorescent, ja, ja. Ja, fluorescent. En, en dan, nu blijkt het dus dat... En, dat beest heeft dan een psychedelische blauwgroene kleur. En dat is onder blacklight. Want je weet, onder blacklight... dat ken je wel vanuit de discotheek en zo. Dat is Zeker. ultraviolet. Dat is dus tegenovergestelde van infrarood. Dat zit aan de ene kant van het spectrum... van het zichtbare licht. En ja. aan de andere kant... daarna houdt het zo'n beetje op, hè, wat we kunnen zien. Ja, na, na ultraviolet begint, uh, dat, dat, dan komt het gedeelte wat wij niet meer kunnen waarnemen. Dan, we echt, uh, dan ga je echt richting uh, harde straling bijna. Dus uh, dat moeten we niet zijn ook. We hebben gelukkig ook UV-filters in onze ogen zitten. Ja. Uh, en dat verklaart ook. Je hebt ook insecten die niet zo'n filter hebben. En die zien ook hele andere dingen. Die, kijk, Een bij die hoeft ook, maar, hoeft ook geen tachtig jaar mee te gaan. Die gaat maar één seizoen mee. Dus die, die is ook niet, daar, voor zo'n bij is die zo'n UV-filter niet belangrijk. Mm -hmm. Dus die ziet dingen die wij totaal niet kunnen zien. Een teunisbloem blijkt een landingsbaan te hebben. <lacht> wij zien een witte bloem. Oh ja. Ja, en, dat even tussendoor. Ja, nee, dat is echt zo. En, en ook met knipperlichtjes en uh, van, uh. Nou, dat net niet, maar uh, wie, wie zal het zeggen? Nee. Maar inderdaad, uh, tot UV, uh, vanaf UV tot infrarood. Dat is ons uh, stukje waar we in kunnen kijken. Ja. Ons velletje, ons, ons stukje van het elektromagnetisch spectrum met een mooi woord. Ja. Ja, dus wat hebben ze gedaan? Ze zijn dan eens door al die musea, nadat dat bekend was, zijn ze met van die UV-zaklampen eens rondgegaan. En toen bleek dat er toch heel wat beesten dit zijn, onder andere opossums en uh, vliegende eekhoorns. En dus dat is een hele lijst van uh, zoogdieren die dus kennelijk uh, ja, fluorescent zijn onder. Uh, onder uh, Lampen. En wat bleek ook, ze gebruiken die lampen eigenlijk. Dat wist ik niet om, om schorpioenen te vinden. Want die zijn kennelijk ja. ook fluorescent. Ja, die worden krijtwit. Hè. Als je in de woestijn loopt met zo'n lamp... dan zie je echt zo'n krijtwit ding voorbij scharrel in het donker. Dat is een ja. hele handige manier om uh, te weten waar je zeg maar uh, je plekje moet gaan vinden... om te gaan slapen in de woestijn, zou ik maar zeggen. Dat is erg handig. Ja. Maar, maar die fluorescentie, dat, is, dat, dat, dat treedt inderdaad wel meer op eigenlijk. Het is, het is, het is wel boeiend, absoluut. Zeker. En uh, nadat uh, mensen dat bevestigd hadden... dat hun bewaarde vogelbekdieren gloeiden... Het zijn collega's van die wetenschappen die dat onder, uh, onder ontdekt hebben... verder met de rest van de collectie. En we gingen gewoon rond en een beetje plezier. En ik doe ze allemaal aan en laten we eens kijken. En, dat was, uh, ja, en, dan, en dan gaat het over dat fluorescentie treedt op... wanneer pigmenten in bepaalde materialen... ultraviolette stralen absorberen... die meestal onzichtbaar zijn voor mensen... en deze opnieuw uitzenden als kleuren die we wel kunnen zien. Dus blacklight lampen... Ja. En, enzovoort. en uh, zaklampen die kunnen die beesten laten gloeien. Maar ze geven ook soms zichtbaar licht af. Uh, dat het water kan vertroebelen. En uh, ja, dus dat heeft allerlei evolutionaire uh, nutten en functies. Dus, uh, hè? Nou, zeker. Je, hebt, het is, uh, je ziet het wel meer in de natuur. Je hebt natuurlijk ook nog bioluminescentie. Dat zijn dieren die echt daadwerkelijk zonder UV-licht uh, licht geven. Denk maar aan... Uh, uh, vuurvliegen ja. en, uh, die, en, en noctila, dat zijn die algen in de zee. Dat heb je misschien ook wel eens gezien. Loop je door het water heen, dan zie je allemaal niet... Ge... Dat is prachtig om te zien. Maar dat is dan weer iets anders. Dat, is, dat, is, dat heeft te maken met luciferine. Dat is een stof die dieren aanmaken. Uh, en luciferase, dat is het enzym wat, wat zeg maar het, het licht treert dan. Dat uh. wordt omgezet echt in zichtbaar licht. Maar het is, het is absoluut een interessant iets. Ja, erg leuk om te zien. Wauw! Zo, uh, de volgende. Uh, grinden, dat zijn uh, vogels. Uh, een beetje een familie van daarbij. Nou, even. nee hoor. Huh? Nee, een, een, een grinden, grinde, dat, uh, dat is een zeezoogdier. Oh, oh sorry. Dan een, ik soort, uh, een soort... Uh, ja. Een soort dolfijnachtig uh, uh, beest, denk ja. ik dan maar. Ja. Ah, ja, ja, ja oké. Okay. Dus ik, ik dacht al, uh, wat een vreemd ding. Dus uh, hier, uh, dit komt uit uh, nu.nl, van de uh, wetenschapsafdeling... Uh, uh, uiteraard vind je de links naar de hele artikels in de show notes op praathafel.be, moet ik er even bij zeggen. Uh, wat interessant is, die vrienden die, uh, doen het geluid na van orka's. Want de orka's, dat zijn uh, ja, die hele grote walvissen, die, die ken je wel in de. Ja, die werden vroeger. ik weet niet, dat is nu een beetje uit de mode dat die in die soort dolfijnen parken en. In San Diego had je dan SeaWorld... waar dan zo'n ja. beest drie keer per dag zo moest optreden. En weet ik veel wat. Ja, ik weet het. Ik heb dat jaren ook daar gezien. In de SeaWorld. Tegenwoordig zou ik dat absoluut niet meer doen. Maar toen was dat wat baby shamu en shamu. Uh, ja. Hartstikke leuk om te zien, vonden we toen. Maar dat kan vandaag de dag niet meer. Want het is natuurlijk in en in triest als zo'n dier... De, zijn leven moet slijten als een, uh, als een speeltje. Net als circus, olifanten, die, die gaan ook verdwijnen. Ja, dus is... ik vind het prima dat ze... Ja, sinds Free Willy he, is dat. Die film. Ja, Free Your Willy, nee, inderdaad. Free Your Willy, ja, daar okay. komen we straks aan toe met die uh, vallers. Yeah. Okay. <laughs> maar uh, wat ze hebben dus gevonden is. vrienden uh, die bij Australië zwemmen doen het geluid van orka's, hun natuurlijke vijanden en concurrenten voor voedsel. Die doen die geluiden na om die roofdieren om de tuin te leiden. En dat concluderen wetenschappers van uh, Australische New Curtain University. En uh, ze gebruikten in dat onderzoek uh, geluidsopnames en observaties... die ze van 2013 tot 2017 hebben verzameld. en ja, Het viel ze op dat de zang van die grinden af en toe sterk leek... op geluiden van orka's onder water... En uh, ja, daardoor raken die beesten in de war... want ze gaan elkaar niet opvreten, denk ik. En uh, ja, dat is alweer een slimme vondst van de natuur. Hè. Misschien kunnen wij daar wat van leren. Door, uh, ja, als je achterna gezeten wordt. Ja. Nou ja, dat door... doen wij al, hè, met... <laughs> Ja? Nou ja, wij, wij, wij spioneren ook. Hè. En uh, we doen aan miscommunicatie. En uh, eigenlijk wat die grienden doen... dat is natuurlijk eigenlijk ook wat, wat vandaag de dag met die... Uh, wat je nu ziet uh, op, op het internet en zo. Die, uh, de QAnon gedoe en de mensen op het verkeerde been zetten. Dat is zeg maar eigenlijk, uh, ja, dus klaarblijkelijk ook bij zo zeezoogdieren... Zo de boel in de maling nemen. <lacht> ja, Oké, okay, dus wij hebben het ja. uh, evolutionair van de grienden gekregen... Dat zou je zo maar kunnen. <laughs> Oké. Okay. Ja. Uh, nou op naar de volgende nieuws. Uh, uh, u weet wel, het is nu wel bekend... dat bijvoorbeeld honden die hebben echt een communicatie met de mens hebben opgebouwd. Die kunnen de mens lezen en dat, dat gaat zo heen en weer. Maar dat komt ook omdat we al ja, een dikke 10.000, 20 20.000 jaar interactie hebben met honden. In tegenstelling tot katten. Uh, er wordt wel beweerd dat katten dat ook hebben. Maar uh, dat is dus echt niet waar. Want die zijn trouwens ook nog maar een, uh, nog een kleine honderd jaar eigenlijk gedomesticeerd, want uh, tot, uh, tot zeg maar de eind 19e eeuw... waren katten gewoon totaal niet eigenlijk uh, in, in domestische uh, omgevingen te vinden. Die werden uh, ja, uh, misschien koningshuizen en misschien nou, in Egypte. Zag het, nou, je zag het in Egypte, hè? zag je het wel met Bast, de koningin. Uh, dat was een kattenkoningin. Ja. En ze hebben ook inderdaad uh, mummies gevonden van katten... maar inderdaad was het, niet, het is niet zoals bij een hond. Nee. nee. Nee, die katten zijn pas... En daar geldt ook voor dat ze een van de meest succesvolle roofdieren zijn. Want ze zijn een uh, aantal vertienduizendvoudigd in de laatste eeuw of zo. <lacht> Omdat we nu <niet> massaal <lacht> natuurlijk... Ja. En, en je wil niet eens weten hoeveel miljard vogels die beesten per jaar allemaal opvreten enzovoort. Dus dat is ook allemaal <lacht> nog weer een uh, speciaal iets. Maar, lo and behold, kangoeroes kunnen dat ook... Heeft men gevonden. En dat is alweer een nieuwtje en dat komt van Scientias.nl. Uh, dat schrijven onderzoekers in het blad Biology Letters. Ze baseren zich op experimenten waarbij kangoeroes in een dichte doos gevuld met voedsel voor zich kregen. Ze konden die doos zelf onmogelijk openen... en na wat mislukte pogingen begonnen ze naar de onderzoekers te kijken voor hulp. He, hun gestaar was behoorlijk intens, enzovoort, enzovoort. Dus ja, daaruit hebben ze afgeleid dat die beesten dus... Uh, maar ja, die hebben waarschijnlijk een hele lange geschiedenis met die ja. aboriginals. He. Want die hebben daar ook ja. al een 10, 20 duizend jaar uh, samengeleefd waarschijnlijk. Dus uh, ja... Ja, en dan... Uh... En dan verandert het, het gedrag gewoon, dat, is, dat zou zomaar kunnen. Ik, ik las ook een onderzoek over honden. Dat is trouwens ook wel grappig om dat op te merken. Als je het genoom van honden uh, vergelijkt met dat van hun, hun oerversie, de wolf... dan is er echt een gen bijgekomen die dus een wolf niet heeft, maar een hond wel. Dat is heel bijzonder om, de, om dat te kunnen constateren. En dat is voor een hond het vermogen om zielig te kijken. Ja, ja, ja. Begrijp je? Wolven kunnen dat niet, honden wel, maar dat is natuurlijk een evolutionair voordeel. Klaarblijkelijk, als je zielig naar je baasje kan kijken, ja, dan kom je met een heel veel dingen weg misschien. Ja, ja, dat is ook dus dat dat is best ik, wel bijzonder. Een, ja, dat heb ik een tijd geleden. Want er, dat is vooral in Hongarije, waar ze uh, bezig zijn op een bepaalde universiteit. Uh, heel erg met hondengedrag. En, en die hebben daar al heel veel van die ontdekkingen gedaan. En het was waarschijnlijk gewoon een. Uh, een ja, die, die, die, die honden die. Die doen dat niet om zielig te zijn, maar die weten gewoon... dat dat een bepaalde reactie teweeg brengt bij de mensen. Ja, natuurlijk. Bij de mens. Zo is het. <laughs> He, want voor de rest zijn de honden helemaal ja. niet zo slim op bepaalde dingen. Want wij hebben hier thuis wel eens een nee. proefje gedaan... en dan leg je zo'n koekje neer en dan wil die dat pakken... en dan hoef je er maar een klein velletje papier overheen te leggen. En dan is die gewoon... Die kan, die weet niet meer, die zal niet dat papiertje weg kunnen halen, die snapt er helemaal niks van. Dat is, dat, dat zijn, hè? Dus die capaciteiten hebben die beesten echt niet. Nee, nee, nou ja. Ja, dus eerder uh, hebben onderzoekers wel aangetoond... dat honden, paarden en geiten in staat zijn... kennelijk om met mensen te communiceren... maar dat zijn gedomesticeerde dieren. Dus dat niet gedomesticeerde kangoeroes hiertoe in staat zijn... komt als een verrassing. En dan, uh, quote, tijdens deze studie hebben we gezien... dat het staren naar mensen om toegang te krijgen... tot voedsel geen verband houdt met domesticatie. Al dus onderzoeker Alan Sterker nog. De gedragspatronen van kangoeroes zijn vergelijkbaar met die van honden, paarden, geiten. En die we aan dezelfde tests hebben onderworpen. Dus, ja, dus dat opent wel de deur om misschien in plaats van een hond een kangoeroetje in huis te nemen. Hè? Dus, dat is een nou, ja, het stuigt het aardig door, natuurlijk. Ja, ja, het lijkt het me ook wel aardige diertjes en... Ja, ik heb dat gezien Er is hier nu zo'n serie... Uh, Laat leven. Laat hem is zo'n soort zo dorpje zoals in Nederland... waar heel veel rijk volk woont. En daar is nu zo'n reality. Ja. En uh, dat was een van die rijke mensen... die heeft dus zo'n kangaroetje rondspringen in huis voor, als huisdier. En ja, kennelijk gaat dat heel goed. <laughs> Nou ja, als je personeel hebt om, om, om... Kijk, die beesten zijn natuurlijk niet zindelijk te krijgen. Dat werkt zo niet. Dus als je, dan moet je wel personeel hebben die dus zegt... De hele dag loopt op te ruimen. En dan is het misschien wel te doen. Ah ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is, een, dat is een idee. Zouden die echt niet te trainen zijn, denk je? Nou, nou dat, dat denk ik eigenlijk niet. Nee, kijk, wat je wel ziet is... ze zijn wel misbruikt, in, in Vroeger, in bokswedstrijden, waar ze dus boksten met mensen. Dat, dat deden ze wel, maar dat is gewoon een normaal... Dat is normaal uh, gedrag voor een kangroo. Als, als heren een ruzie onder elkaar hebben bij de kangoes. dan gaan ze ook met elkaar boksen en schoppen. Ja, ja, ja. En de, dus dat was, ter, ter lering en de vermaak... deden ze dat ook met kangoes en mensen. Gelukkig doen ze dat niet meer, nee. maar dat deed men vroeger. Nee, nee, en uh, ja, dus, als het ja. beest dan uh, het loodje legt... dan kan je er nog een biefstukje... want kennelijk schijnt kangrooervlees helemaal niet verkeerd te zijn. Nee, zeker, zeker. Dat is gewoon prima vlees. Ik heb het volgens mij ook al een keer gegeten. Dat is natuurlijk, er mankeert helemaal niks aan. Nee, en dat zal in, in Australië ook best wel zo, zo zijn eigenlijk. Heb je wel eens ja. hond gegeten daar in Azië of zo? Want daar eh, willen ja. ze nog makkelijk zo een poedeltje of zo aan het... Ja. Nou, dat, ja, dat was de eerste keer dat ik in Thailand was. Dat was echt heel lang geleden. Hè. daar heb ik een jungle trek gemaakt. En daar zijn we uiteindelijk bij een stam gekomen, waar ze dus puppies slachten. Daar moest ik wel even uh, op kouwen, zal ik maar zeggen. Ja, dus ik, vind, ik vind het een moeilijk. Kijk, het, kan. het vlees, bedoel je? <laughs> nou, beide eigenlijk. <laughs> <laughs> maar inderdaad, dat is dat is moeilijk. Dat is en ja. Bij ons is het een gedomesticeerd dier. Maar aan de andere kant begrijp ik wel dat als je gewoon niks te eten hebt... en je hebt ook geen relatie tot honden zoals wij dat hebben... dan is het net zoiets als een koe natuurlijk. Ja. Dus dat een hoop mensen. Gelukkig is het nu niet meer zo hoor. Want, want die, die stam, de Karen, zijn dat. Die doen dat al uh, grootschalig niet meer. Ook zij stoten een beetje door in de vaarder en volkeren. Maar ja, zo, zo ging het vroeger. Ja, ja nu dus dus, zag ik gisteren op CNN. was een, was een item over een feit. Er is een of ander toch een nieuwe uitbraak in Congo. Dachten ze van dat er weer een soort ebola-uitbraak was. Maar ze hebben die mensen dan behandeld, maar die blijken dus niet te reageren met, met dat vaccin ook niet. Dus het is een onbekend virus okay. en het komt weer van die beesten. En dan ging het door over van ja, uh, we eten allerlei dingen die we niet moeten eten. En uh, toen, toen was er een woordvoerder nee. en die zegt ook wat er nu aan het gebeuren is, doordat er een grote influx is van Aziaten daar, de barst van de Chinezen, maar, maar er komen ook heel veel Koreanen en zo, want uh, ja, die zijn allemaal in Afrika aan het investeren. Mm -hmm. Ja, maar die gaan gewoon naar zo'n markt en die zeggen... I want monkey. Can you get monkey meat? En zo, die willen gewoon hun... Ja, turtle, turtle, ja. ja. En nou ja, die, die mensen daar, de Congolezen, die zeggen van... Oké, okay, als je betaalt, dan zorgen wij ervoor. Dus ze zijn nu daar volop weer illegaal uh, van die beesten aan het vangen... Oh, ja, ja. en dan worden die helemaal onthoofd en gemutileerd... zodat ze eigenlijk niet herkenbaar zijn als aap of wat dan ook. Dus ja, je zit er ja. gewoon weer op te wachten... dat de volgende ellende zich aandient die, die over gaat springen. En het is toch, uh, ja, toch weer die Chinezen. Hè? Trist. <laughs> Ja, nou ja, zij eigenlijk eten, de eten Chinezen eigenlijk alles wat, wat, wat beweegt, zou je kunnen zeggen. Met één uitzondering. Eigenlijk het enige dier dat ik ken dat niet gegeten wordt, dat is de panda. <lacht> Toch vraag ik, me af, eh, vraag ik mezelf af, wat zou er gebeuren als, wij, als we, je hebt, ze, ze hebben van die panda's... die ze aan, aan, aan relaties ge, uithelen, die, die kan je niet eens krijgen. Die, die huur je dan voor een miljoen per jaar. En dan heb je zo'n diplomatie panda in je eigen dierentuin. Ja. Wat, hoe zouden de Chinezen reageren als een stelletje mensen hier zo'n panda jatten? Vervolgens verwerken ze hem. En hij komt op de illegale markt in de vorm van gemalen pandabotjes tegen groene voetschimmel. Ja. Ja, wat, wat, wat gaan, gaan ze dan zeggen? <laughs> Daar gaan ze niet blij mee zijn. Gaan ze, want er was ook laatst iets in een of andere dierentuin... was, iets met panda's uh, hadden mispeuterd. En die Chinezen waren hartstikke boos. En die haalden de andere panda's meteen naar huis en zo. Want uh, ja. uh, dat kan niet. Dat is inderdaad ja, maar... ja, panda-diplomatie. Daarmee proberen ze een vriend, ja. vriendelijk gezicht naar de wereld te tonen. En, en je kan nog steeds op de illegale markt uh, uh, uh, preparaten kopen... met gemalen tijgerbotten ja. en uh, neushoorn. Uh, horen. Uh, ik vind dat heel raar. Ja, dat zijn die, inderdaad die, die, die soort overtuigingen daar. Dat, uh, dat je van neushoorn gemalen, dat je daar geen kanker van krijgt... of vruchtbaarder wordt, of ik veel wat allemaal. En dat is toch... Hè, je zou zeggen, het is nu toch een redelijk ontwikkeld land... maar dat soort dingen, dat blijft daar, hè, dat blijft hangen. Dat is, dat is toch niet ja, in 20, 30 hele... jaar uit te roeien. Nee, plus het is natuurlijk een gigantisch land. En ze hebben natuurlijk een enorme grote agrarisch gedeelte... waar mensen nog redelijk primitief leven. Ja. Ze hebben tegenwoordig wel allemaal een ijskast en zo. Maar dat rurale, dat is nog steeds enorm aanwezig daar. En helaas ook die, dat volksgeloof, dat is triest. Het, ja, ja. Tot leedwezen van, van het dierenrijk daar. Ja. All right. U luistert naar de praattafel. Wetenschap op woensdag met Ossie, Ozier en Reget. Ja, maar dan helaas nog steeds zonder Ozier Veel wetenschap. Hé, hey, oh. uh, ja, dan uh, gaan we verder vrolijk naar het volgende onderdeeltje. Want we moeten wel tempo erin houden. Dus even kijken waar had ik hem zitten. Onkel Serge. Nee. Techniek van de week. Wat we kunnen. Ja, en we kunnen wat hoor. We hebben het al gehad over de CT-scan, de MRI-scan. En we blijven een beetje bij het scannen en kijken. Want we willen alsmaar kijken en kijken. Dus uh, iedereen kent wel ja. waarschijnlijk gewoon de microscoop en zo. Want daar hebben we wel eens ja. een droppeltje ja. slootwater mee bekeken op school. Als het allemaal goed is. Ja. Maar nu hebben we een iets duurder exemplaar. En dat is de confocale microscoop. En uh, nou, jij weet precies hoe zo'n ding werkt, denk ik. Yeah. Nou, het is inderdaad echt een enorme doorspraak, doorbraak in uh, gewone lichtmicroscopie. Kijk, je hebt natuurlijk wel elektronenmicroscopen... voor hele hoge vergrotingen en dergelijke. Maar tot zo'n duizend keer, twaalfhonderd keer... gebruikt men nog steeds gewone lichtmicroscopie. Met andere woorden, je kijkt door een oculair. Dat gaat door een buisje en aan de andere kant zit een objectief. En uh, dat, dat geheel, dat, dat kijkt op een glaasje waar wat weefsel in zit. En dat wordt aan de onderkant verlicht door een lamp. Dus je kijkt door het weefsel heen... Uh, en dat op zich gaat dat hartstikke goed. Maar je hebt dat plakje waar je naar kijkt, dat moet heel dun zijn. Dus in, in een histologie lab, dat is een beetje mijn hobby, histologie. In een histologie lab is de dikte van zo'n uh, koep, van zo'n stukje weefsel, 4 micron. 1 micron is 1.000 millimeter. Dus 4 micron is 1.250 millimeter dik, dat plakje. Daar kijk je doorheen. Uh -huh. Maar bij zo'n hoge vergroting is het nog steeds zo dat je... Uh, dat het niet 2D is, maar nog steeds heel erg 3D. Daarmee bedoel ik dat je dus echt door scherp te stellen, als het ware door die koep heen gaat en steeds andere dingen scherp ziet worden. Maar, dus de scherpte diepte eigenlijk. Ja, die scherpte diepte, dat is dus waar je mee te maken hebt. Nou, dus dat, en nu is er dus een, een vrij nieuw principe, het bestaat al enige jaren, maar dat gaat nu echt een grote doorvoer vinden. Dat is die confocale laserscanningmicroscopie. Wat, wat werkt, hoe werkt dat? In principe heb je een laser die beschijnt het uh, preparaat uh, door een heel klein gaatje, een pinhole diafragma. En vervolgens, uh, betekent dat, uh, vervolgens gaat hij door een aantal lenzen heen... en komt op het preparaat terecht. En nou is het mooie uh, dat uh, de detectie... Er zit een detector in. Dus je, met, met die microscopen, je hebt wel een oculair... maar je hebt ook een, detect, een, een, een verbinding met een beeldscherm. De, de, uh, de detector die, uh, laat precies zien wat scherp is... maar blokt alles wat niet scherp is. Oké. Okay. begrijp je? Ja. En dat is heel bijzonder. Dus dat betekent alle uh, overige stralen uit hogere en lage gedeelten uh, in die koep... die normaal meedoen aan die beeldvorming, die worden geblokkeerd. Dat komt dus door dat diafragma... En de, die, de, de, waarvan de positie exact overeenkomt met het brandpuntafstand van het object. Vandaar de naam convocaal. Okay. Dus dat is fantastisch. Dus dan worden er een aantal foto's gemaakt. En dan krijg je het principe. Steeds wordt er een foto gemaakt van een laag die scherp is. En dan een volgende foto van een tweede laag ietsje hoger in, in de koep die scherp is. Enzovoorts enzovoorts. Het geheel wordt dan door een stacking software tot één plaatje gemaakt. En je hebt dus een foto van een koep waar alles en alles vlijmscherp in is. En dat ja. is fantastisch. Dat is, dat is heel bijzonder om te zien. Okay. Dus uh, uh, ja, je hebt wel serieuze apparaten ervoor nodig. Maar met gewone lichtmicroscopie kan je met deze techniek... die confocale laserscanningmicroscopie... kan je uh, dus veel betere kwaliteit krijgen... Plus, het werkt zowel in reflectie, in fluorescentiemicroscopie, in uh, transmissiemicroscopie. Uh, het werkt bij eigenlijk alle standaard technieken, dit systeem. Okay. Dus dit maakt eigenlijk gewoon uh, tilt de hele, hele microscopie in zijn algemeenheid: de, de microscopie van het zichtbaar licht moet ik zeggen. Uh, heeft, heeft alles in één keer naar een veel hoger plan getild. En dat is een techniek die. Uh, ja, daar wilde ik over vertellen. Dat is eigenlijk heel bijzonder om te zien. Ja, ja. En, en wat denk je wanneer er op uh, Alibaba. een min of meer betaalbare versie van zo'n ding komt? <laughs> nou, uh, dat zou me niet verbazen als dat er met een paar jaar ook zal komen. In, in, ik bedoel, je hebt ook al een tabletop. elektronenmicroscoop. De, de tabletop hem voor Je hebt er nu al één voor 18.000 uh, dollar. Ja. Uh, die gaat maar tot 20.000 maal, maar dan nog. Dus dan zal zo'n microscoop ook echt uh, erg gaan komen. Daar ben ik van overtuigd. Ja, en je zegt, uh, en zo, makkelijk, dan, uh, ja, je zegt zo makkelijk van het is maar 18.000 dollar. Maar ja, dan moet je erbij vertellen dat tien jaar geleden... zo'n ding waarschijnlijk 100.000 dollar kostte of zo. Nou, wel meer dan dat. De allereerste, daar had je een aparte... Er werd, er werd, je kocht een uh, elektronenmicroscoop waar een gebouw omheen gezet werd. Ja. Dus uh, met, met hele serieuze vacuümpompen, en weet ik het allemaal. Je kan ze tegenwoordig ook voor een habakkrats kopen. Uh, ik kom ze wel eens tegen in dat wereldje. Ik mein, uh, dan kan je een elektronenmicroscoop uit, uh, uit 1970 kopen, maar ja... Uh, Daar moet je dus je eigen stroomvoorziening voor zien te regelen. Daar euh, heb je aggregaten voor nodig. Dat is gigantisch groot. De kolom alleen al, de, de vacuümkolom is dan een meter of drie of zo. Dus dat, is niet, ja, dat doet niemand meer eigenlijk. Nee, dat nee, is nee. echt passé. Nee, nee, maar... En dat geldt ook voor zo'n, nou, die, ja, die convocale laser scanning microscopie. Die gaat er natuurlijk ook aankomen. Dat weet ik zeker. Alright, ja. we gaan dat in de gaten houden en zo gaan we er eentje vinden op Alibaba betaalbaar. Dan uh, gaan we voor sponsors zoeken, zodanig. dat, dat ja. willen we wel eens even Een crowdfunding. Doen, uh, <laughs> ja, lekker crowdfunding. Uh. Nee, zeker. Allright, <laughs> leuk. <laughs> Hey, de convocale scanning uh, lezer ook links weer in de in de praattafel.be in de show notes bij deze aflevering, als je het allemaal nog eens uitgebreid wil bekijken. En ik zou zeker ook naar voorbeelden zoeken. want uh, de, de ja, hoe noem je dat de, de beelden die je dan ziet. Ik zal eens even gauw kijken wat, wat er zo al tevoorschijn komt. Uh, even naar Google, en dan repakeer uh, je dat hele ding erin, en dan afbeeldingen. Ja, dat is het apparaat zelf. Maar ja, ik zie nu inderdaad uh, de afbeeldingen. Dat is inderdaad out of this world. Het ziet er een beetje fluorescent, heel, heel speciaal. Heel speciaal. Oh ja, ja. Je, je kan er ook veel Het wordt ook veel gebruikt bij microscopen. Dat is een hele specifieke toepassing. Maar inderdaad, dat zijn, het zijn allemaal prachtige beelden. Dat, dat is absoluut zo. Oké. Okay. Ja. En weer nieuwe dingen gaan we daarmee ontdekken. Hè? Wie weet, euh, nee, want zoals, euh, die virussen enzovoort. Ja, dat, is, euh, dat is echt heel erg klein, maar dat is met die dingen dus zeker wel te bekijken, denk ik. Hè? Nou ja, nee, niet voor, niet voor je zit in zichtbaar licht. Dus tot een vergroting van uh, 1200 maal misschien. Maar dat gaat je niet met virussen. Dat is echt uh, de wereld van de elektronenmicroscopie. Want een bacterie die kan je dan eigenlijk nog net zien, de, de grootste. Mm -hmm. uh, dat zijn dan piepkleine. Uh, dat zijn de, de. Je hebt de en de, de bacillen. En de spirillen. Dat zijn piepkleine streepjes in een koep met lichtmicroscopie. Ik heb zelf een research microscoop En op de hoogste vergroting kan ik inderdaad die streepjes zien. Maar virussen die zijn dan nog veel kleiner. Die, die, die, dat zijn stipjes op zo'n... Dus daar heb je echt een, een elektronenmicroscoop voor nodig. Okay. Die kunnen we helaas niet zien. Nee. Oké, okay, hey, we stappen flink lekker door naar de volgende. Want uh, ik was iemand vergeten... Wacht even... <lacht> Vergeten wetenschappers, we zitten ze in het licht. Ja, ik was deze helemaal vergeten. Lise Meitner, hoe kan ik die vergeten, Mario? Hoe kunnen wij die met z'n allen vergeten? Hoe kan dat nou? Uh, nou, hoe kan dat? Nou ja, niet helemaal. Want uiteindelijk, uh, haar is nogal wat aangedaan. Dat, daar komen we zo op, maar... Uh, is is uh, een beetje is eigenlijk. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ze is uitgesloten door de gemeenschap en dat is achteraf opgevat als een uh, achter, achterstelling van de vrouw in zijn algemeenheid. En ze heeft in feministische kringen heeft ze, uh, is ze heel bekend. En dat, uh, dat is een icoon geworden daar. Want je moet begrijpen dat uh, het was natuurlijk een briljante vrouw die eigenlijk geboren werd, ik kan het even opzoeken... dat is heel vroeg, 1878, en ze overleed in 1968. Maar 1878... Toen ze, ze heeft met de Groten gewerkt, met Otto Haan en uh, uh, ja, uh, uh, uh, Frits Strassman. Dat zijn allemaal giganten uh, in, in die wereld. Ook uh, Max Planck en zo. Maar dat was een mannenwereld. Toen de zij de dus fysica, briljant je, bleek te zijn. Je hebt het met name ja. over de ja. wereld van de fysica, geloof ik nu. Hè? Ja, inderdaad. inderdaad, uh, Fysica, natuurkunde. Dus ja, ze uh, had sowieso probleem om überhaupt onderwijs te krijgen. Want dat was helemaal niet gangbaar voor vrouwen in die tijd. En met heel veel pijn en moeite heeft ze door... door uh, door alles, uh, door zich zeg maar overal aan te passen en desnoods dan maar als hulpje of weet ik veel wat, uh, toch uh, fysica te kunnen, uh, de, kunnen uh, beoefenen zal ik maar zeggen. En het, ze bleek echt briljant te zijn, want ze kon dan een, een uh, ze kon studeren uiteindelijk aan een universiteit. Nou ja, en, maar bijvoorbeeld, uh, ze wist uh, de, de achtjarige opleiding aan het gymnasium... ter voorbereiding van het universitaire leven, dat deed ze in twee jaar. Uh, en <lacht> dus, uh, dat geeft een beetje aan hoe slim dat mens was. Dat is natuurlijk een briljante vrouw. En uh, ja, en... Toen zij begon en geïnteresseerd raakte in fysica, toen was het de tijd van, van de ontdekking van radioactiviteit. En van uh, allerlei spannende dingen, dingen gebeurden er uh, en uiteindelijk. Uh, ja, de oorlog die zat er nog een beetje tussen, dus dat is dus best wel lastig voor haar geweest. Maar uh, in de oorlog heeft ze trouwens ook nog uh, gewerkt. Uh, en uh, uiteindelijk uh, heeft ze een hele hoop dingen ontdekt. Bijvoorbeeld het Augereffect. Maar ja, dat, dat, uh, dat heet Augereffect omdat nadat zij het had ont ontdekt... Uh, pu uh, publiceerde een wetenschapper met de naam Pierre Auger daarover... en men noemde dus het Augereffect. Ah, ja. En niet het, het Meidner effect, begrijp je ook wat ik bedoel? Dus dat gewoon geen tijd. At, eigenlijk. ja. Ja, zeker. Uh, en uiteindelijk, uh, uiteindelijk is uh, nou, waar ze dus beroemd om geworden is... de, de doorbraak. Uh, zij werkte bij uh, Otto Haan. En, uh, die maakte melding samen met hij en Strassman. En ook Meitner eigenlijk deels, maar voornamelijk Otto Haan en Strassman. Die kwamen erachter tijdens een onderzoek... dat als ze een uraniumkermen bombarderen met langzame neutronen... dat dan het lichtere element barium ontstaat. Atoomnummer 56 is dat. Als een bijproduct. Okay. Nou, dat kan helemaal niet. Dat, dat, was een res, dat was een resultaat. Dat kon niemand... Uh, dat, dat, dat was in tegenstelling tot alles wat ze tot dusver hadden ontdekt. Dus dat begreep helemaal niemand. Behalve Meitner. Meitner begreep als eerste dat die kleine hoeveelheid verloren massa... Want, want ze bombarderen uranium, is veel zwaarder... en het vervalt tot barium, dat is, dat is de, de 56. Nou, uranium is 238, ja. dat is het atoomgetal, dat is het gewicht, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Dus u dus, begreep dat, dat de verloren massa was omgezet... in hele grote kinetische massa, de, sorry, de kinetische energie van de vervalproducten. Volgens, uh, volgens Einsteins vergelijking voor de massa-energierelatie. Uh, ESMC-kwadraat, energie is massa, maar lichtsnelheid uh, snelheid in het kwadraat. En uh, meneer Fries die gebruikte toen als eerste de term splijting voor dit proces. En zij heeft dus als het ware het principe van kernsplijting, kernsplijting ontdekt ja, ja. eigenlijk. Dus, waar, dus dat was... Dat, dat is wel later zo, de atoombom dat en uh, waar nu onze kerncentrales mee ja. werken en zo. Die werken allemaal op. Absoluut. Dus uh, maai. Ja, dus, dus ja, dus. Dus zij. Ja, dus zij begreep als eerste. Uh, wat er gebeurde tijdens dat experiment. Dus je hebt ineens een lichte experiment en een, een hoop warmte, noem het maar op. Uh, maar, uh, alles leuk en wel, maar Otto Haan die ontving de Nobelprijs voor de scheikunde in 1944. Mm. En Meitner die werd volledig genegeerd door het Nobelcomité. Uh, met name ook omdat Otto Haan haar rol in dat hele proces minimaliseerde. Want zij moest gedwongen uit Duitsland vluchten. Het was natuurlijk een, een, een, een Joodse vrouw. En hij verdedigde zich door te beweren dat de ontdekking van kernspleiting had plaatsgevonden na de gedwongen vlucht van Meitner. En geheel was te danken aan het chemisch onderzoek van hem en Strassman. En zonder dat hij het, maar hij had natuurlijk ook wel een beetje vroeging, want hij heeft haar wel anoniem een groot gedeelte van het prijsgeld gegeven van de Nobelprijs. Dus dat is heel bizar eigenlijk. Ja. Maar dus, dus het niet verkrijgen van de prijs... heeft haar uiteindelijk meer bekendheid opgeleverd... dan de eventuele toekenningen van. Met name omdat ze, zij zo uh, slecht behandeld is... door de wetenschap, zal ik maar zeggen. Tjong. Dus uiteindelijk heeft ze dan wel erkenning gehad... en ze was ook de eerste vrouw... Uh, die, de, uh, die een hele belangrijke prijs heeft gekregen... de Fermi-prijs. Uh, en dat is, uh, uh, en ze heeft ook, uh, ja, dat, uh, uh, even kijken. Uh, er zijn ook twee kraters op, op de maan en op Venus naar haar genoemd. Nou, dat is ook wat, hè? <lacht> nou ja, <ik> bedoel, <lacht> <lacht> dat heeft niet iedereen, hè? Nee, nee, <lacht> dus <wauw. lacht> Ja, zeker. Dat, maar uh, ze heeft dus ook de, de Max Planck medaille en, en inderdaad die Fermi prijs als eerste vrouw trouwens. Dus zij brak eigenlijk door als, uh, als de eerste. Ja, en in haar tijd had je natuurlijk ook Madame Curie, hè? Ja, van ja de. de. Radium, dat was ook een dame die. Maar die werkte samen met haar man. Die deden alles samen. Dus die ja. hadden niet zoveel van doen met. met het. met de, de, de, de, de, de, de wetenschap in zijn algemeenheid. Nee, nee. Maar en dat is dan ook een beetje moeilijk te, te omzeilen als je in zo'n commissie <lacht> bent. Als je die man een prijs geeft en die vrouw <lacht> niet. een. God, dan zou je het beleven natuurlijk. Maar. Uh, nou ja, dus <lacht> met andere woorden. Ze is dan uiteindelijk toch goed terechtgekomen in de, in de hele geschiedenis van de zaken. <lacht> Wow. Ja, nou als je haar, haar verhaal leest dan heeft ze inderdaad veel geleden. Ja. Nee, nee, heel, een hele bijzondere vrouw. Nee, dat verdient dus een klein applausje. Heel geweldig. Nou, uh, dat was uh, Lisa Meitner. Ook weer uh, in de, de Wikipedia-pagina zag ik. En die is ongeveer uh, vijf schermen lang. Dus er staat heel veel over te vertellen. En uh, alle ontdekkingen die ze gedaan heeft. En uh, terecht uit het, uh, uit, het, uh, uit, het, uit het duister getild. En in het licht gebracht. Alleen in de praattafel <Klacht> Podcasten met wetenschappen. Woensdag, beste mensen. Eh. Uh, we gaan ja. gelijk door naar het volgende, want uh, ja, we hebben uh, zoals altijd een volgepakt uh, ding. Dus laten we eens kijken wat wordt het volgende onderdeel. Organisme van de week, onze medebewoners ja. op aarde. Ja, en wij delen deze planeet. We denken soms wel eens aan dat er aliens geland zijn enzovoort. Nee hoor, ze zijn er al. We hebben de platypus gehad en ja. de, en, de en zo. Het zijn allemaal beesten die eigenlijk niet horen te zijn... In, in het hele evolutionaire verhaal. Dus met blauw bloed en weet ik het allemaal. Aliens. Ja, ja. en hier hebben we er nog een... Die, de naam alleen al, de bombardier. Deerkever. Vertel eens. Ja, nou, de naam zegt het al. Nou, het is niet helemaal zo, want hij bombardeert niet. Maar het is een van de weinige dieren... die echt een actieve chemische oorlogsvoering doet. En daarmee bedoel ik, als hij dus aangevallen wordt... dan kan hij zeg maar in zijn lijf twee, twee stoffen met elkaar mengen... die vervolgens ontploffen in zijn lijf... waardoor er een stinkende stof, hydrogenon... Eh, ...naar buiten sproeit met een temperatuur van 100 graden Celsius. <laughs> dus uh, de, de, dus, oh dus dieren die worden daar niet vrolijk van. Wow. Ja, nou, zoek het maar eens op... <laughs> Als je als je bombardier beetle in YouTube intypt... dan ga je geheid filmpjes vinden van met name padden. Want padden hebben natuurlijk... en kikkers die hebben natuurlijk geen tanden. Dus als ze zo'n kever zien... die flops en hij zit al in de maag. En ja, en dan in die maag gaat dan die zevenklapper eraf. Ah ja. En dan kotsen ze ook gelijk die, die, die, die kever weer uit. Want dan zijn ze niet van gediend. Daar word je niet vrolijk van. Nee, maar de, nu maar zeg is je van... Heel... Ja, er zijn dus twee stoffen. Want dat doet me een beetje denken... want nu is dat heel dat novi met die Navalny enzovoort. En dat lijkt ook een soort vergif. Wat ze dus inderdaad met twee aparte flesjes kunnen redelijk veilig vervoeren. En pas als je het bij elkaar gooit, dan uh, wordt dat ineens een heel gevaarlijk goedje. En uh, hebben ze dat misschien van deze kever afgekeken, dat principe? Wie uh, zal dat zeggen, hè? Ja, de meeste xenogassen zijn binaire wapens, want anders is de opslag erg gevaarlijk. Maar die kever doet het ook een beetje, mm -hmm. want hij heeft uh, een, ex, die, een explosiekamer in zijn achterlijf. Zo heet dat echt. <lacht> en daar liggen die uh, hydroginonen in opgeslagen. En dat is een stof dat vind je ook in het exoskelet van uh, insecten. Uh, en, uh, en als het in, in grote mate aanwezig is, dat, dan maakt dat ook nog eens de kever of, of het insect in zijn algemeenheid... Gewoon smerig, want het, het zorgt ervoor dat echt iets dat insecten buitengewoon smerig smaken. Hm. Met name kevers die hysterisch gekleurd zijn, die hebben zo'n die hebben dat vaak. Want die dat is eigenlijk een soort seintje in de natuur. Van nou, proef je kan, neem gerust de hap, maar daar ga je erg spijt van krijgen. Hm. Ah, ja. een beetje dat idee. Maar dus dat is die, die hydrogenon. Dus, uh, en uh, dat is de ene stof. En uh, hij kan ook zelf waterstofperoxide aanmaken. En dat oh. reageert met die hydroginonen. En dan ontstaan er dus chinonverbindingen en een gas... En dat heeft een serie uh, knetters uh, tot gevolg. En hij kan dus ook zijn achterlijf mikken. <lacht> en uh, en de, die, ja, dat de draait echt als een spuitkanon rond. En dan knal zelfs tussen zijn poten door, van achteren naar voren. En de, zo, zo een soort vlammenwerper, zou je kunnen zeggen. Daar lijkt het eigenlijk nog het meeste op. En 100 graden, zeg je? 100 graden Celsius, ja. God. Ja, dus, en dat, dus, dus die twee stoffen op zich kunnen niet al te veel kwaad... totdat er een... Uh Katalysator bij komt en dat heet ook zo een katalase. Dat is een enzym die die, uh, die, die maakt. En die zet die waterstofperoxide om in waterstof en zuurstof. En dat, dat initieert de, de, de reactie waardoor je dat brandende, stinkende zuurmengsel echt uh, naar buiten spuit. Eigenlijk. Dus het is een soort spuitmond zou je kunnen zeggen. Dus uh, in die zin is het een buitengewoon interessant dier, vind ik zelf. Ongelooflijk. Dus, uh, en. En je hebt ook heel veel van die, van die uh, mensen die zeggen van... Uh, evolutie bestaat niet, wat zoiets had nooit kunnen ontstaan. Ja, het hele publiekje achter ons is helemaal uh, op de botel hiervan. Het, uh. Die zijn er helemaal stil van. Nou, zegt dat wel. Hey, uh, heeft dat ook iets misschien te maken met het stinkdier wat we kennen? Die, de, de, is dat gelijkaardig of, of zit dat weer heel anders in elkaar? Dat weet ik niet. Het lijkt mij sterk dat dat ook die hydrigoon... dat die, die, die uh, ginolversbindingen zijn, die hydroginol. Want dat is echt, uh, echt, een, echt een heel specifiek, uh, uh, specifiek stof van insecten. En, Denk maar en... aan de genuine, uh, ja. En, en, en hoe, de, de, de, over het algemeen de, de stinkende zoogdieren en zo... dat is vaak een mix van, uh, van uh, galstoffen en dergelijke. Die, uh, dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat zou ik nog eens een keertje moeten uitzoeken, maar dat lijkt me niet. En, en is er ergens iets in de evolutie bekend van een soort voorloper? Of is dit gewoon het enige beest wat dit doet? Of is dat totaal uniek? Of, of zijn er nog andere soortgelijke of... Want is dit echt weer een soort bijzondere kronkel van de natuur, denk je? Nou, je hebt wel veel dieren die inderdaad iets uitspugen. En, en dus iets, uh, zeg maar, die actief iets... Denk maar aan cobra's die uh, gif kunnen spugen naar de ogen van... Uh, dat is een bepaalde een bepaalde ondersoort van cobra's doet dat. Maar echt explosieven... Exp explosieve, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee. <lacht> <lacht> dit is echt, echt, nou, is echt een explosieve worden gemaakt. Dus ja, dat is redelijk re uniek, denk ik zelf eigenlijk. Ik, ik weet het niet zeker. Maar ik wil nooit, nog nooit iets tegenkomen... dat er ook maar een beetje op lijkt. het nee, nee, is best want, wel heel bijzonder eigenlijk. Gelukkig zijn de hoeveelheden waarschijnlijk heel klein. Ik denk niet dat ze een mens iets aan zullen doen. Of zou je zeggen van... Mm, uh, nee. Nee, nou ja, je, je, als je een beetpakt bij zijn poot... dan hou je er wel een paar brandplaren vermoedelijk aan over. Oh, oh God. Uh, maar dat is het dan ook. Maar, maar het is, ja... Ja, het is, het is heel bizar. Oké. Okay. Wauw! Daar, daar, daar past zeker een uh, wow bij. Wetenschap op woensdag, mensen. Je hoort het alleen maar in deze show. Uh, dat was ja. de bombardeerkever. Ook weer allerlei links in de, in de show notes op praattafel.be uh, En dan gaan we naar een van de leukste uh, items elke week weer. Uh, we bezoeken de Ig Nobel Awards. En dat zijn uh, Nobelprijzen, wetenschapsprijzen voor echte wetenschap. Dus met white papers en peer-reviewed enzovoort, Dus is geen onzin... maar het is wel een soort wetenschap waarvan je eerst moet glimlachen... en daarna toch denken van, hmm, wat is het? En deze week gaan we in de wereld van de kunst en van duiven. En dan denk je eigenlijk aan duiven die, en kunst... dan denk je meteen aan duiven die op beelden poepen... want daar hebben we het ook al over gehad, hè? Die, die Japaner en die mensen ja, met een zeker, speciale absoluut. verf... <laughs> Ja, dat was heel bijzonder. Er zat gewoon een beetje of in. Nee, wat, wat was het ook? Ja, een rattagif. Ja. ja. Uh, en dan, uh, ja, dan ineens poepen duiven niet meer op die beelden. Dus die, die, die blijven dan mooi proper. Maar uh, die duiven die hebben toch wel wat meer te maken met kunst. En dat gaan we nu horen in deze bijdrage van de IK Nobel ja. Awards in praattafel nummer 55. De IK Nobelprijs van de wereld. Ig Nobelprijs voor de psychologie, 1995, is toegekend aan... Shigeru Watanabe, Yunko Sakamoto en Masumi Wakita van de Universiteit van Keio. Voor het succes bij het trainen van duiven... om onderscheid te maken tussen de schilderijen van Picasso en Monet. Terwijl sommige mensen de pest hebben aan duiven zijn er anderen die het slimme gedrag van deze vogels juist bewonderen en bestuderen. Een team van Japanse wetenschappers toonde aan dat je duiven kunt leren... kunst van beroemde kunstenaars te herkennen. Naar het schijnt leren sommige mensen uit zichzelf de kunstwerken... van de grote meesters te waarderen, maar velen leren dit van een leraar... hetzij direct op school of in een museum... of indirect via boeken, tijdschriften en televisieprogramma's. Datzelfde geldt ook voor duiven. Naar het schijnt leren sommige vogels uit zichzelf de kunstwerken van de grote meesters te waarderen. Maar anderen vergaren deze kennis door middel van formele scholing. Shikiro Watanabe, psychologie-docent aan de Universiteit van Keio... en zijn collega's Junko Sakamoto en Masumi Wakita... leerden een aantal duiven onderscheid maken tussen de schilderijen van... Pablo Picasso, 1881 tot 1973 en schilderijen van Claude Monet, 1840 tot 1926. Dit was geen eenvoudige taak. De duiven hadden nog niet eerder kennis gemaakt met het werk van deze kunstenaars. Zoals Watanabe, Sakamoto en Wakita het in hun officiële rapport zeggen, het waren acht empirisch naïeve duiven. De schilderijen die voor het onderwijs werden gebruikt waren van Monet onder andere het terras aan de oever van de Sainte Adresse uit 1866, populieren de Giverny van 1888, vijver met waterlelies van 1899 en Il Palazzo da Mulla in Venezia 1908 en zeven andere werken. De Picasso-les bestond uit het bestuderen van Demoiselle d'Avignon uit 1907. Vrouwen met bal op het strand, 1932. Naakte vrouw met kam, 1940. En naakte vrouw onder pijnboom, 1959. En zes andere werken. De duiven bekeken deze werken in de vorm van geprojecteerde dia's. De vervolgopleiding van de vogels bestond uit het bekijken van video's. Ze keken naar video's van Monesse Rivier, Impression, Soleil Levant... Gare de Saint-Lazare en zes andere werken. Ze bekeken ook video's van tien schilderijen van Picasso... variërend in stijl en onderwerp van Donna Conventaglio in Potrona tot Donna d'Ale Mani in Treciati, tot De Dans... De lessen waren niet veel anders dan reguliere colleges kunstgeschiedenis. De duiven kregen de dia's in willekeurige volgorde voorgeschoteld... waarbij iedere dia 30 seconden werd getoond met tussenpozen van 5 seconden. Gedurende de hele les klonk er witte ruis uit de luidsprekers... met een volume van 70 db. De helft van de groep duiven kreeg hennepzaadjes... als er een schilderij van Monet werd vertoond. Maar niet bij een schilderij van Picasso... De andere duiven kregen zaadjes bij een Picasso, maar niet bij een Monet. Dit regime werd iedere dag herhaald... totdat de vogels bij een test een score van 90% haalden... en dat twee dagen achter elkaar. Bij de test kregen de vogels de schilderijen opnieuw te zien... en moesten ze op een toets pikken... wanneer ze de schilderijen van de ene schilder zagen... maar hun snavel dicht houden wanneer ze iets anders zagen. Toen ze na een week of twee, drie een basisbeheersing van het materiaal bleken te hebben... moesten de duiven tests voor gevorderden doen. Hierbij kregen ze eerst dia's te zien waarbij de projector niet scherp gesteld stond... en vervolgens dia's die op hun kop werden getoond. De eerste test was een makkie. Bij de laatste test demonstreerden de vogels dat ze schilderijen van Picasso konden herkennen... terwijl deze ondersteboven werden geprojecteerd. Met dezelfde projectiewijze van schilderijen van Monet bleken de vogels moeite te hebben. Uiteindelijk bleken de resultaten ongeveer zo goed... als een kunstleraar redelijkerwijs mag verwachten bij welke groep dan ook. En zo wonnen Shigeru Watanabe, Junko Sakamoto en Masumi Wakita... in 1995 de Ig Nobelprijs voor de psychologie... voor hun ontscheidende werk met duiven, Picasso en Monet. De winnaars konden of wilden niet aanwezig zijn... bij de Ig Nobelprijsuitreiking... In de loop der tijd verschoof de belangstelling van Shigeru Watanabe... van duiven naar mussen en van schilderijen naar muziek. In 1999 publiceerde hij en een collega een rapport waarin werd uitgelegd... hoe zij zeven mussen hadden geleerd onderscheid te maken... tussen de muziek van Johann Sebastian Bach, 1685 tot 1750... en die van Arnold Schoenberg, 1874 tot 1951. Ook leerden ze een andere groep mussen onderscheid te maken tussen de muziek van Antonio Vivaldi en die van Elliot Carter. In 2001 keerde Watanabe terug naar het terrein van zijn eerdere triomf. De studie van schilderijen bestuderende duiven. Hij breidde zijn eerdere werk verder uit... door ook andere artistieke stijlen dan die van Monet en Picasso... voor zijn studie te gebruiken. En door de capaciteiten van de duif te vergelijken met die van andere schepsels. In een rapport in het onderzoekstijdschrift... Animal Cognition beschreef Watanabe het project als volgt. De auteur heeft eerder beschreven dat duiven schilderijen... van verschillende kunstenaars kunnen onderscheiden. In dit geval heeft de auteur de eerdere bevindingen gereproduceerd... aanvullende tests gedaan en het onderscheid dat duiven maken... vergeleken met het onderscheid dat vier universiteitsstudenten... in de leeftijd van 19 tot 21 jaar maken... Bij experiment 1 werden de duiven getraind in het onderscheiden van Van Gogh en Chagall. Bij experiment 2 werden proefpersonen getest aan de hand van dezelfde schilderijen. De resultaten suggereren dat de visuele cognitieve functie van duiven vergelijkbaar is met die van de mens. Nou ah ja, dus we moeten voortaan <laughs> duiven toch met iets meer respect behandelen... Dan, uh, dan we nu doen, want ze worden nu een beetje gezien als vliegende ratten en zo. Ja, of we moeten gewoon kunststudenten niet meer zo serieus nemen. <laughs> dat kan ook. <laughs> ja, dat is hem hoor. Ja, dat is hem. <laughs> hey. Even wachten hoor. Uh... U luistert naar de Praattafel. Wetenschap op Woensdag met Ossie, Ozier en Reget. Ja, we zijn nog goed bezig. We zijn er bijna helemaal doorheen. We naderen het uh, laatste onderdeel, uh, wat ook altijd grappig is. Wie weet het, uh, we hebben het uh, tot nu toe altijd over tastbare zaken... maar heel veel van de, de geschiedenis van de mens en de menselijkheid... speelt zich af in het uh, ongrijpbare gedeelte. Dus daar gaan we nu snel naartoe. Uh, eens even kijken hoor, waar is die nou? Oh. De ongrijpbare mens... Een blik in het brein. We kijken even in het brein en dan kom je tal van interessante zaken terecht... die net zo boeiend zijn als zo'n platypus of een bombardeerkever of wat dan ook. Uh, want er is een wereld aan aandoeningen en fobieën... waar we, godzijdank, jij en ik dan geen last van hebben. Wat wel heel grappig was van de week weer eens... Ik was bij een frituur om iets, of bij een Turk was dat eigenlijk... om een duurrumpje op te halen en zo. We hadden geen zin om te koken. En terwijl ik daar sta te wachten, komt er iemand anders binnen... en die loopt dan zo naar de balie. En... Ah! ah, ah, ah, ah. Oh. <laughs> en die stond dan dus in die zaken dat een, een, een tourette... Een tourette. Een tourette. En uh, Die stond dan even oh, okay. later ook buiten met wat vrienden te wachten... totdat zijn bestelling klaar was en je hoort dan eigenlijk niks. Maar dan door die hele straat galmt er om de minuut zo... Oh! Eh! Dat is heel lastig als je dat hebt... Ja. ja, en ik heb ook eens een keer een, uh, meegemaakt... dat was echt in een frituur hier in de Offeranderstraat in Antwerpen... En aan het eind, daar was een kleine frituur. En uh, ja, ik ging daar binnen om een kroketje te halen of zoiets. En daar en stond zo ook zo'n vrij hippe gast. Een, een beetje zo'n hippie uiterlijk, wat lang haar en zag er wel modern uit. Maar die, terwijl die dan stond te bakken... Rullen. Godverdomme, godverdomme! Een <lacht> <Zo. Okay. lacht> frituur to <lacht> Oké, okay. ja. Nou ja, het, het, het kan, het komt gewoon voor. Het is, een, het is een bekende afwijking. Het is vervelend als je dat hebt, maar uh, ja, mm. ja het is, daar moet je wel aan wennen dan. En je, je moet wel begrip hebben van je omgeving, anders wordt het lastig. Nee, nee, maar, maar we kunnen dus, het daar volgende week... want nu schijnt het dat de Tourette dus eigenlijk veel breder gaat... en dat heel veel mensen misschien een lichte vorm van Tourette hebben... De, zonder dat ze dat zelf wel merken of zo. De, het is niet altijd zo heel uitgesproken dat je staat te roepen en te vloeken. Maar, nee, uh, maar dat is maar één syndroom inderdaad. Het, ja. het, het, het is een heel spectrum, schijnt het te zijn. Dus dat is misschien wel interessant ja. om de volgende keer. Ja. Maar, maar nu in elk geval had oh, je het over uh, iets wat we allemaal kennen... en dat is de etifallofobie. <coughs> <laughs> ja, wat is heel bizar eigenlijk. Het bestaat echt. En het is ook ja, piemolvrees, of ook wel medortfobie. Zo zijn er. Het, het is echt iets wat toch wel uh, vaker voorkomt als dat wij denken. Je, je, het is natuurlijk een beetje een lacherig iets, maar het is echt een aandoening. En het staat, het is ook, het staat ook in de DSM. Het is ook iets waar mensen mee kunnen zitten. Uh, ja, je zal het maar hebben. Bang zijn voor de penis... Uh, de, de, er zijn een aantal uh, insteken daarin wat het, wat het zou kunnen zijn. Je hebt, uh, je hebt een versie waarbij de, de vorm of het zien van de penis de angst is... En dan, uh, dan is de behandeling over het algemeen uh, de, de, net als met spinnen, dan moet je daaraan blootgesteld worden. Dat noemen ze desensitiseren, de noemen ze dat. Ja, ja. Dat is dus uh, de, de partner, de, de penis van de partner natekenen, boetseren en zwafelen. Dus positieve zwaffelen. <laughs> Oké, okay. maar dat, dat, dan ga je het dus doen met, met positieve associaties. <laughs> maar dat, dat, dat, is dus, dat, dat is dus één vorm eigenlijk. Maar je hebt natuurlijk ook uh, een versie uh, waarbij de, het meer ligt in, het, in, het, uh, in, in de richting van smetvrees. Dat mensen het vies vinden. En dan zit je vast aan cognitieve gedragstherapie. Dus je moet je gaan voorstellen wat het ergste is wat er kan gebeuren. En dan moet je ook gaan checken of dat ook gebeurt. Uh, en uiteindelijk zo uh, vertrouwd raken met het hele systeem. En dan ja. heb je nog een, nog een derde variant daarin. En dat is gekoppeld aan faalangst. Vallensangst. Dus, uh, Vallensangst. Ja, ja van uh, ja, ja Maar inderdaad, van, het is nieuw. En hoe, wat ga ik er dan mee doen? En je bent bang. Gaat dat wel? En kan ik dat wel? En uh, dat is eigenlijk meer een, een angst voor wat er in de toekomst gaat plaatsvinden. met dat ding, ik maar zeggen. Ja. Uh, maar dat zijn, dat zijn de, de, de drie versies. Maar inderdaad, het is wel een. Uh, ja, je zal het maar hebben. Lastig. Weet je wat het gekke is? Um, als, als je. Als tot nu toe alle fobieën, alles wat we opzoeken... als je dan dus gaat kijken wat er allemaal op het web over is... dan kom je toch over uitgebreide verhandelingen tegen. Maar ik heb hier dus gezocht, er is niks op Wikipedia. En dan de paar lijsten op encyclo.nl en angstlijst.nl... dan staat daar gewoon ja angst voor penissen en dan met name in erectie. Dus uh, een slap slappiemeltje, ja. dat is ja. niks. Maar zo gauw die overeind komt, van o oh jee, dan <lacht> krimpt zo iemand ineens in elkaar. Maar dat is toch heel vreemd dat er eigenlijk geen enkele vorm van uitweiding of wat dan ook over is. Uh, dat is een hele vreemde Nou, zagen. het is ook niet uh. zo... Uh, uh, nou ja, het, is, het heeft ook te maken met eigenwaarde... en uh, de, de angst voor uh, de, de, dat het uh, publiekelijk bekend wordt. Dus als je inderdaad, hoe zeg je dat... als je met die angst in, de, in, in een praatgroep moet gaan zitten en zo... dat is nogal privé en dat wordt een beetje weggestopt volgens mij. Want tegenwoordig is er voor alles een, een, een, een, een hulpgroep, maar voor dit dus niet. Nee, nee. En, ja, uh, en uh, ja. Dat, dat is lastig. Dat, dus ja, misschien dat dat het een beetje verklaart... Ja, dat is toch gek. Dat het, uh, misschien dat het in de DSM wat uh, behandeld wordt... maar daar zullen we misschien nog van de week eens naar kijken. De DSM, dat is het grootboek der aandoeningen in het brein. Dat is de Diagnostic Standard Manual. En dat is, uh, ligt op het bureau van elke psycholoog en ook van elke psychiater en zo. En daarin staan alle mogelijke... Ja. En mensen, je wil het niet weten. Honderden, honderden dingen die er allemaal mis kunnen gaan in je brein... Waar je aan de buitenkant eigenlijk niks van ziet. Ja, dat je, ja, zijn dat ziektes of aandoeningen? Nee, het zijn gewoon ja, een beetje uh, malfunctions. Processen. <laughs> ja, procesen. Ja, ik waar. geloof niet dat dat. dat ja, je hebt, je hebt ook zo'n po populaire poster gehad die een tijdje op gang deed. Hè. Dat was van: uh, heeft, heeft u ooit een normaal mens gezien? En beviel het? En dat was ook zo, want eigenlijk is, er, het, het is een heel, de mens is heel complex... en er zijn altijd fobieën, en uh, hoe klein dan ook. Uh, uh, en dat zal altijd zo zijn. We zijn gewoon hele gecompliceerde wezens. Ja. En daar kan wel eens wat fout mee gaan. Ja, ja en dan uh, er kwam er nog eentje bij. Dat was voorgesteld door mijn eigen echtgenote. Die uh, stelde een andere voor. Uh, dat was de zogenaamde eurotofobie. En dat is ja. de, de omgekeerde. Dat is de angst voor vrouwelijke genitaliën. Ja, ja. En dat ja, is nou, dat lijkt me heel lastig als je dat hebt, ja. zeker als man zijnde. Ja, een dat afkeer van, kan, ik kan ja. me van een, onze homoseksuele medemens, medemannen, denken van oké, okay, die heeft niks met vagina's en zo, maar, maar ja, dat is toch iets anders, denk ik. Maar, maar om daar echt angst van te hebben en te, tegelijkertijd, ja, dat is een hele, hele vreemde, dus... Dus die twee die hebben we toch omgekeerd evenredig... wel iets met elkaar te maken, zo uh, denk ik. Hè? Ja. ja, ik denk als je zo'n stelletje ziet, man en vrouw... die zullen weinig kinderen hebben... en die lopen een behoorlijk stuk uit elkaar, denk ik dan. <lacht> ja, maar, uh, ja. Wat heet? Ja, wat heet? heet? Ja, wat heet zo'n bombardeerkever? 100 graden. Ik moest Zeker. Niet denken hoe, hoe zo'n beest dat in zijn nee, lijf nee, nee. en dat moet dan ook wel net buiten zijn lijf die temperatuur krijgen, want ik denk dat als dat van binnen gaat, dan, uh, dan wordt hij zelf ook niet zo. Happy uh, nou, van. hij heeft echt een. Nou, hij heeft een explosiekamer tussen. Dus er, en hij sproeit Dus Het is toch wel een, misschien wel een, een seconde of zo. In die kamer, maar daar zal hij, dat zal wel redelijk, hoe zeg je dat, uh, geïsoleerd zijn op de een of andere manier. Amai, amai, amai. Dat zal wel kunnen. Het is te verwonderlijk ja. voor de wereld. He, we hadden weer een volle praattafel: de convocale laser scanning microscopie. Uh, mevrouw Lize Meijner hebben we uit het donker teruggehaald in het licht. De bombardeerkever, die vergeet ik ook nooit maar. Dat is een prachtonderwerp vanmorgen nee. bij de waterkoeler... op het werk waar je niet naartoe mag. Hè. Telewerk allemaal. En, en zeker. En, en, en we zitten in kerststemming. Dus we zouden eigenlijk ook heel stemmig moeten afsluiten... met iets Gaan we doen? Misschien? Ja, Gaan we zeker doen. Let maar op. Uh, en dan hebben we geleerd dat uh, duiven best wel intelligent zijn. Want ze kunnen kunst vaak net zo goed... of misschien zelfs <lacht> soms beter herkennen dan een gemiddelde... De student, euh, een kunststudent. Een kutstudent? <laughs> nee, een kunststudent. Ja, ik zag van de week ja, uh, jullie koningin. Ik zeg al jullie koningin. Ik ben officieel nog steeds een Nederlands paspoort, maar ik ben al zo lang weg daar. Maar uh, koningin Maxima, die, uh, die zat in een soort uh, Zoom-conferentie en uh, dat beeld was een beetje onscherp. En een van de deelnemers riep dan: uh, wat een kutbeeld! Nou, uh, goh, dat was, uh, heb je dat niet gezien? Uh, hoe, nee, uh, nee, nee. Nou, mevrouw Maxima, die was daar even helemaal en die keek om zich heen en uh, naar de begeleiders. Moeten we moeten hier nou mee. Het <laughs> <Zo. laughs> was even een culture shock. Maar ja, ik, ik denk wel. dat in, in, in privéomstandigheden zijn ze natuurlijk ook gewoon normale mensen. Hè? Dat denk ik wel. Dus, uh, maar goed, ach. Oh, nee, ja. zijn het geen reptielen? Ik heb ook niet veel mee. <laughs> Eh, wie zal het zeggen? Ja, zeggen? Eh, Parasieten misschien? Dat, nou, nee, dat zeg ik ook niet. Nee, nee, ja, nee, nee. zo het maar niet. Ze vervullen wel degelijk een rol nee. hè? Om, om, om de natie bij elkaar ja. te houden. Zo, hè? Een soort een nationaal simpel. Zeker, zeker. Ik heb een beetje moeite met mensen die uh, een status hebben op grond van hun geboorterecht. Maar oké, okay, uh, we, we doen het ermee. We doen het ermee. Hé, hey, um, het was weer een hartstikke volle praattafel. En uh, dit is de hartstikke laatste leuk. voor de kerst. Uh, we gaan de komende dagen ons uh, weer... Uh, we gaan wel feesten, maar alleen. Hè, en online allemaal. Wij, wij gaan met ja. onze familie connecteren via uh, Zoom. En dan doen we alle spelletjes en dingen die we vroeger hier samen deden. Gaan we nu gewoon lekker online doen. Dat is ook weer een nieuw, uh, een nieuw ja, te ontdekken terrein. Het scheelt in elk geval een hoop benzine en een hoop uh, CO2-verspilling met al die verplaatsingen. Dus ja, misschien is er toch wel weer iets goeds uh, bij te verzinnen. Uh, ja. ja, We gaan er wel uit met een heel speciaal iets. Uh, want uh, we hebben toch besloten om de boel in een stemmig uh, manier af te sluiten. En ook wel een, een soort ode aan dit jaar... En daarvoor schakelen we zo dadelijk over naar de Salzburger muziekkammer. Waar een live gezelschap klaar zit voor uw luisteraars. En wat er vandaag ten gehore wordt gebracht is een unieke opname van een werk van Mozart. En we gaan namelijk luisteren naar KV. Dat staat voor verzeichnis. 231. En dat is een stuk geschreven in het kader van een opera... Ik dacht de Graai oper uh, Geschreven door Mozart. Nou. Ja, zoiets had ik gezien. Het is wel onderdeel van een... Uh, het is niet zomaar een liedje dat <laughs> hij geschreven had. Maar... Uh, ik, dacht, ik dacht dat het een, een stuk voor vrienden was. De Graai oper dat was Kurt wel en Bertolt Brecht. Dat is veel later eigenlijk, denk ik. Maar goed... Dat even tussendoor. Had hij niet, uh, niet zo'n op een gegeven moment een opera voor uh, een paar pennies gemaakt, omdat hij vond dat uh, de, het volk uh, eigenlijk niks kreeg of zo. Uh. Ja, maar dat de Dark opera dat is echt een hele beroemde Bertelbrecht een Kurzweil toestand. En dat is honderd jaar later, hè. Dus ah, ja. dan is het in ieder geval geen draaikosje lopen. Maar het is een zesstemmige kanon volgens mij echt voor, voor vrienden geschreven. Maar oké, okay, de, de meningen zijn verdeeld. Het is prachtige muziek. Prachtige muziek, beste mensen. Dus nu u gaan uw aandacht voor KV 231 in een uh, versie van het... Uh, nou, Composers by Numbers staat hier. Het is op YouTube te vinden en we zetten ook de link ervoor. En uh, de titel dekt uh, de lading voor dit jaar. En uh, u gaat luisteren naar uh, Lek Mich Am Arsch. Zesstemmige kanon in Bef Groot. Lek Mich in Is dat ware kreuz des is. Het is het is vergeten. Knollen bloemen is vergeten. Vergeten. lass ons vrolijk vrolijk zijn. ons zijn. luistert naar Lekmichim Ars, KV 231... en uitgevoerd door de Chorus Fiencensis, onder leiding van Uwe Christian Harrer. Dank u wel voor deze. En, uh, <laughs> voor dit bijzondere moment. <laughs> ja, zeker. En ik zie hier inderdaad op, uh, op de Wikipedia... dat hij inderdaad geschreven is in... Uh, wat was het? Uh, 1782. En dat heeft hij geschreven voor een aantal vrienden. En dat was een van een set van zes liedjes. Dus een, een, hij was ook een beetje een voorloper van Vader Abraham of zo. <laughs> Op het moment. Je zal het zeggen, ja. In elk geval had de man humor. Hè. dat dachten we al uit die film te zien. Wel, Mario. ja. ja. Reget, dit was ja. aflevering 55. Uh, nog een uh, slotwoord ja. voor, uh, voor uh, de corona-lockdown-mensen die allemaal mee zijn aan het genieten van onze podcast hier. Uh, nou, nou ja, ik, ik wens iedereen die luistert en eigenlijk iedereen uh, een, een fijne kerst toe en geniet ervan. en Neem vooral niet al te veel risico's. Denk aan je gezondheid. Blijf lekker binnen. Geniet van het leven. En tot gauw. Zeker weten. En uh, als er dit jaar dan een eenzaam feestje is, denk het maar aan. Dat is maar één keer. Hè? Want normaal gesproken, als er geen nieuwe mutaties en enke dingen gebeuren... dan is het volgend jaar weer allemaal voorbij. En ja, wat is het nou zo erg? Het lijkt wel alsof het een halsmisdrijf is... als die mensen één keer zo'n feestje moeten overslaan. Hè? Dus dat blijf ik toch een beetje raar vinden. Ja. Ik bedoel, het is wel belangrijk. Maar ja, wat ja. krijg je er nou van als het nou één keer niet lukt... Hey, zoek ons op uh, Praattafel. Uh, als je Praattafel podcast intikt op uh, Google of uh, welke zoekmachine dan ook... dan krijg je een hele lijst van mogelijkheden. We zijn te vinden op Facebook... Je kan ons beluisteren op Spotify, Apple, Android... eigenlijk overal waar podcasts zijn. En als je ons kan genieten, als je ons een warm hart toedraagt... dan zou ik toch ernstig vragen om het eens te delen... te verkondigen, evangeliseren... laten mensen weten wat hier allemaal voor goud op te rapen is... aan weetjes en dingen. Vooral voor mensen die toch niet gauw weten waar ze het over moeten hebben... op het werk bij de waterkoeler of zo... Nou ja, de Praattafelpodcast biedt je uitgebreide mogelijkheden... om elk gesprek een prachtige wending te geven. Dus namens mij ja, in elk geval is van Lelossi in Bergen Antwerpen... ook aan iedereen een Feliz Navidad, zalige kerstfeest, vrolijke weihnachten... En, uh, enzovoort, enzovoort. Dus uh, ik zou zeggen, tot de volgende aflevering, en dan gaan we de, uh, bijna naar het nieuwe jaar toe. Hè? Ja, zeer binnenkort. Dus inderdaad, tot gauw. Oké. Okay. U heeft geluisterd naar Wetenschap op Woensdag met Ossie.